Mark Hokker met het NOS Journaal. President Trump over de sancties tegen Rusland. De reden om Flint te ontslaan was dat hij niet de waarheid had gesproken tegen vice-president Pence. Het aanvullend pensioen van zo'n duizend voormalige europarlementariërs wordt niet gekort. Ook al kampt het fonds met grote tekorten, meldt Nieuwsuur. Het pensioenfonds van het Europarlement heeft nu een dekkingsgraad van 37 procent... De pensioenuitkering kan in Nederland al gekort worden wanneer de dekkingsgraad onder de 105% daalt. De pensioenen in Brussel zijn vorig jaar, ondanks het tekort, opnieuw verhoogd. Bij een zelfmoordaanslag op een soefistisch heiligdom in het zuiden van Pakistan zijn zeker 72 mensen om het leven gekomen. Media in Pakistan zeggen dat de dader eerst een granaat in de mensenmenigte gooide. voor hij zichzelf opblies. Waren veel mensen aanwezig voor het donderdagavondritueel? Een belangrijke avond voor soefisten. Staatssecretaris Van Dam wil dat pluimveeslachthuizen zich beter aan de regels houden. Volgens Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is er nog steeds veel mis. Zo gaat het vaak fout met het reinigen van vervoermiddelen... het schoonhouden van apparatuur en met de persoonlijke hygiëne van het personeel. Ook het welzijn van de dieren moet beter, vindt Van Dam. Het weer, opklaringen, al komt er geleidelijk meer bewolking... en vooral in het noorden kan er wat regen vallen. De temperatuur zakt vannacht naar een graad of vier... Morgen is er vrij veel bewolking en ook nog kans op wat regen. In de middag wordt het vanuit het westen en op de meeste plaatsen droog. Het wordt dan rond de 8 graden. Dit. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is Zin in ZFM. ZFM. Met nu Alternative FM. Was dat van My Baby, de nieuwe single die afkomstig is van het album? Wat nog moet gaan verschijnen op 17 maart. Prehistoric Rhythm. Birds and Busy People van Rogier Pelgrim. Dat was de tekst. Daarachter hoorde je nog vlak voor het nieuws van 9 uur nog twee minuten. Ubrich, bent die niet meer bestaat. Maar wat hebben de Rogier Pelgrim en Ubrich gemeen? Beiden zijn in hetzelfde jaar winnaars geworden van de Grote Prijs van Nederland. De een bij de categorie singer-songwriters en de andere bij de categorie bands. Uh, geldt niet voor My Baby, hoewel uh, Kato van Dijk uh, behoorlijk wat uh, muzikale sporen heeft achtergelaten. Zoals bijvoorbeeld bij, bij uh, de band Cirque uh, Valentein, waar zij speelden samen met Suus de Groot. En die kennen we van Sue The Night, ook niet een heel onbekende band in Nederland geworden inmiddels. Uh, juist, dat uh, zeggende gaan wij naar het tweede uur van de compilatie... luisteren van de Roppe akda woord zoals die werd gedaan... op 3 februari in het patronaat. Het woord is weer aan P.P. Fischer... Ja, er zit een knopje op mijn microfoon, die moet ik natuurlijk wel aanzetten, die was tijdelijk even uitgegaan, maar we zijn er weer gelukkig. En we gaan verder met alweer de vierde band van deze nu al onvergetelijke, gezegende, glorieuze, zonovergrote avond. Jongens en meisjes, dames en heren, en zoals beloofd aan het begin van de avond, een zeer gevarieerd aanbod, zoals het natuurlijk eigenlijk bij elke voorronde van de Rob Act Awards gaat. Bij deze band geldt het volgende, nadat twee bands waren ontploft... Besloten diverse leden van die bands om een nieuwe band te beginnen? Van de kliekjes iets nog te maken, als het ware. De band is gefocust op een melodische benadering, terwijl het toch heavy blijft. We hebben het hier inderdaad niet bepaald over afdankertjes. Integendeel, er is keihard gewerkt door deze gasten. En zo is er een EP gemaakt. Die is al klaar, maar binnenkort is er een release. Um, de EP heeft trouwens een prachtige titel, integrerende titels trouwens, Le Mans gekregen. De release is 22 februari deze maand. En er komt ook nog een feestje achteraan op 25 februari in de duiker. Maar eerst, hier, nu, bij de Rob Akta Awards, geven we een applaus voor Start Over! band, dat is start over. Zo uh, omschrijf ik het goed, Mark? Of niet? Start over, ja. ja, ja, ja. Uh, maar uh, het lijkt, ja, uh, over, over nieuw beginnen, maar dat doe ik straks wel. Uh, ik, ik zit me af te vragen, als jullie uh, gespeeld hebben, blijft er dan nog wel eens een nummer hangen in je hoofd? Jazeker, momenteel. Eén uh, laatste nummer heb ik in mijn hoofd. Wel een catchy refreintje en het uh, blijft wel hangen. Hoe heet, heet hij zich erover? Het nummer heet 7 hier. Oké, okay, oké. Okay, okay. Heb jij hem geschreven of niet? Uh, nee, dat is uh, wel, uh, wel leuk. Uh, die heb ik instrumentaal geschreven en uh, de tekst komt van Mark. Ja. ja en dat... uh, werkt het uh, zo uh, dat uh, hij uh, de tekst uh, komt in nee, de J? Nee, nee, ja, nee. Um, op zich is dat wel heel fijn aan deze band: dat iedereen gewoon wel echt, in, naar mijn mening, een hele goede uh, uh, composer is. Ik bedoel, iedereen kan hier uh, schrijven. Mark is natuurlijk wel, uh, wel echt ver voor het in zijn drums, wat wij dus niet allemaal zo kunnen schrijven. Maar voor de rest, uh, ja, kan iedereen gewoon wel echt schrijven. En we komen allemaal met ideeën. Dus, uh... Even over de band, want uh, jij zei het al, hè? Dus, uh, jullie hebben uh, allemaal een verleden. Ja, we hebben allemaal verleden. We komen uh, met z'n vieren uit twee verschillende bands. Mm -hmm. Mark en Roban die kwamen uit een andere band. Ik en Jeff die kwamen uit uh, verschillende bands. Mm -hmm. En uh, ja, die twee bands, dat ging gewoon niet. En uiteindelijk zijn we elkaar allemaal tegengekomen en hebben besloten om te fuseren en overnieuw te beginnen. En dus vandaar start over. En uh, daar heb ik me net ook uh, laten vertellen, uh, Jeff, uh, dat jij uh, ook vocaal uh, wat komt. Maar op een gegeven moment er uh, ja, moet er op een gegeven moment iets, iets gebeuren. Ja, je moet een deel opgeven, inderdaad, voor, uh, voor uh, andere zang, als je gewoon op de gitarist plaatsgezet wordt. <lacht> nou ja, ik. Ik vind het wel leuk hoor. Ik, uh, ja, ik hou er echt van om gitaar te spelen. Dus uh, om het nou echt bezet te zeggen, dat is ook weer niet echt tot z'n recht. Maar uh, ja, je, je sluit compromissen. Je, je, je levert wat in op zich. Ja. Is het ook zo van het uh, kijken van, uh, waar, waar, waar je het best tot je recht komt? Want dat, uh, dat kan natuurlijk toch ook. Ik bedoel, als jij op een gegeven moment toch erachter komt van ik nou, vind gitaar uh, spelen toch... Lekkerder dan mijn uh, dan, dan scheuren uh, even plat van ons gezicht open te gooien. Ja, ja nou, we zijn er tot uh, besluit gekomen dat ik dus het beste op ons uh, op mijn recht kom als ik dat doe. Zeg maar, als ik uh, dus vocals doe en op de gitaar uh, actief ben. Dus je neemt af en toe nog wel eens een vocale uh, bijdrage voor je rekening. Ja, ja, ja. Ja. ja, dat was net ook te horen. Uh. Okay, okay. Uh, <coughs> Is dat ook uh, meteen ook de kracht? Dat, uh, dat, je, dat jullie die, die, die, die twee verschillende bands, hè, waar jullie alle twee, uh, of waar, uh, waar de ene helft vandaan komt en waar jullie dan vandaan komen, is dat ook meteen de kracht van de bit? Ja, ik denk het wel. Omdat uh, ik en Mark uh, en Jeff en Bas uit twee hele andere bands kwamen. Ze zaten wel in, dezelfde, ja, in de metal richting, maar dat is zo breed. En uh, ik, ik denk dat, dat de, de breed georiënteerde uh, smaak in, in onze sound wel te horen is. Dus in die zin kwamen de twee verschillende bands wel tot een uh, hele brede nieuwe sound samen. En uh, ja, dat is wat, deze, wat, wat ik heel fijn vind aan deze band. Dat er gewoon heel veel te horen is. Oké. Okay. Uh, als afsluiting. Waar zijn uh, jullie te vinden op het wereldwijde web? Op Facebook zijn we te vinden uh, vooral. Uh, ja, we hebben nu ook uh, merch inderdaad op startover, uh, startover. Wat zeg je? Ja, we, hebben, we, hebben, we verkopen shirts en cd's verkopen we nu op uh, uh, startoverband.bicartel.com. En uh, ja, dan moet je even kijken. Voor de rest Startover op Facebook, uh, YouTube. Ja, dat zijn wel best wel makkelijk te vinden. Vind ons op, op Facebook en, en ja, de links staan er naar alles. Dus Startover op Facebook en je hebt alles in principe. Oké, okay. jongens dank jullie wel. Ja, graag gedaan. Doei. We're gonna prove it! Let's go! Not that we're gonna match you, LOL! Wekkend, een 20 minuten vliegen voorbij als ze met z'n allen dit meemaakt. Jongens en meisjes, dames en heren, laat je even op gepaste wijze horen voor Start Over! Ja. Juist!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 Met cynische teksten, geïnspireerd door alles wat ze frustreert of fascineert. agressieve stage performances en schizofrene staalveranderingen. Heeft hun muziek de power, chaos en trap in de ballen die jullie allemaal verdienen? Daar ga je, geef een applaus voor. Ciao, ciao, seclusion! With the closure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 Restaurantterrassen werden keurig onder vuur genomen. Bijna een uur lang trokken terroristen gisteravond schietend door de stad. Het is het bloedigste geweld dat Parijs heeft getroffen sinds de Tweede Wereldoorlog. 129 doden, 352 gewonden en 99 mensen met levensgevaar. La Belle Keep restaurant: 19 people were killed in an attack using assault rifles. At the same time, three men carrying weapons arrive at the Bataclan theater. They enter the venue and open fire on concertgoers. Storm the building, killing one attacker. The other two detonate suicide bombs. At least eighty people were killed. Dear Abu, I've got so many questions for you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 they fight but they kill themselves when things go wrong Give me a reason to be afraid of cowardly night Beat us, beat us, they bombers, they kill us Curse all the Christians while reading the same book Dank u wel, wij waren tot seclusion. Dames en heren, jongens en Voorlaatste voor band van vanavond, Jojo Seclusion.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 Dus met Dylan, met Dylan, ja. ja. Want uh, die heeft ook zo'n set. Nou, iets, iets minder misschien uitgebreid dan wat jij hebt staan, maar het is één grote brei aan, uh, aan materiaal. Hoe, hoe, ja, hoe ben je er in Godesnaam mee begonnen? Ja. Ja. Ja. Ja. ja, dat is een vraag die houdt mij alsjeblieft nog vraag. bezig. Ja, ja. Uh, ik uh,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 En uh, daar gaan er misschien nog wel een paar van komen, want ik ben er helemaal in de band van. Uh, ja, synthesizers. Okay, ja, ja. Ik, ik snap het wel. De, de, ja. dan, dan zeg ik ook, hè, als ze uh, over het uh, over hebben, dan uh, Junkie XL. Dat is een van de, van, ja, zeker. De, van de mensen. Maar als je het over synthesizers freaks hebt, jaren 70, zegt Jean-Michel Jarre ook wat? Ik ben bang van nu. Nee? nee, ik zit denk ik Nou, in moet je nieuwe, uh, nieuwe, uh, ga ik je nu even een generatie? Dat mag je niet even kijken. Ja, dus, maar dat is, de, dat is echt een voorloop. Uh, ik moet ook aan uh, Equinox. Equinox vind ik natuurlijk wel. Oh. Stefan Botsin. Nou, dat, dat, dat zegt mij dan niet ja, Goed, ja. Maar, uh, maar daar, heb jij iets, daar heb je echt iets mee met, uh, met dat soort uh, muzikanten? Ik weet het. Met. Dat zelf luister ik heel veel naar Bonobo en naar de, um, Emancipator. Eigenlijk wel iets rustiger en dan naar Moderat. En dan, ja, er zijn niet zo heel veel andere artiesten in het genre die zeg maar, net de techno erbij pakken. En dat vind ik heel leuk, dat zeg maar, het wel dansbaar is. Maar toch... Uh... Geeft dat jou ook gewoon een, een kick als je de zalingbeweging weet te krijgen? Ja, ja, dat is ja. wel natuurlijk. Ja, ja, ja, ja. ja zeker. <laughs> ja. Waar moet het eindigen? Want dit is nog maar het begin, hè? Zo'n uh, zo ja, avond. Ja, waar moet het eindigen? Ja, ik wil heel graag naar Pitch. Dat, uh, misschien uh, gaan ze me volgend jaar zien. En dan uiteindelijk natuurlijk naar Lowlands hoor. Maar dat zijn allemaal grote dromen. Hou vast de droom. Hm? Hou vast dan. Ja, dat begrijp ik. Als je ze niet hebt, dan kom je er nooit. Nee, dat denk ik Dus uh, we gaan proberen. Ik ben ook heel nieuwsgierig wat je met, uh, met Dylan en Low Edic Sound System gaat doen. Want als de track je uit is, dan uh, willen wij hem wel even. Jullie dit als eerste, ja. Dankjewel. Ben ik. Maar dat zal P.P. Fischer ook nog wat zeggen denk ik. Dat is het wachten natuurlijk even op, op, uh, op het stemgeluid van P.P. Fischer, want ik hoor natuurlijk nog... wat. Wow. De... Ja, hier. Kijk. De afsluiter van het hele seizoen van alle voorrondes, jongens en meisjes, dames en heren. Pricarza! Ja, en we kunnen al vast een beetje verklappen dat hij heel erg gaat uitpakken met de finale tijdens de Rob Acta wordt. Maar goed, dat is voor later een moment. 17 maart vindt dat plaats nu. Tijd voor even de Cosme Carnival met een nieuwe single. En ook dat komt van een nieuw album. En dat gaat ook binnenkort verschijnen in april, wel te verstaan. gaat komen van uh, de Customer Carnival. Dat heet First Flowers. En het nummer wat uh, je daar vanaf haalt is, is You. En dat is ook meteen uh, het einde van uh, deze fijne programma van, uh, van deze Alternative FM, waar uh, het in teken stond van de compilatie van de vierde voorronde. En dus, zeggen Marcus van Dam en ik, natuurlijk altijd in koor, tot volgende week. En ja, dat is altijd even de... Dus Kijk, gaat ook meteen die microfoon weer terug. Ja, dat is, dat is, ja zo gaat dat ook. Het is een uh, tot volgende week. En dat gaat ook zeker wel gebeuren. Volgende week uh, dan, uh, is er weer een reguliere uitzending. Voor zover dat kan. Ja, tenzij we nog even besluiten om uh, iemand uit te nodigen. Ja, dan weet je het natuurlijk nooit. De laatste is nu ook weer voor Rogier Pelgrim. Birds and Busy People heet het uh, album. En dit is Welcome Here. Tot volgende week. Dag.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 and poor, and we're glad they help people, we try to ignore, we're delighted, so delighted.